Uur Remen, het Strijders van het jihadleger IS hebben in het noorden van Syrië vlak bij de grens met Turkije de stad Kobani ingenomen. Vanochtend waren ze in een opmars naar de stad al 16 Koerdische dorpen in het gebied binnengevallen. Bij elkaar heeft IS in Noord-Syrië nu 21 dorpen en Kobani in handen. De jihadstrijders gebruikten bij een opmaar zware wapens, waaronder tanks. Syrisch-Koerdische strijders vroegen vanochtend te vergeefs om militaire hulp om het IS-leger tegen te houden. In juli probeerde IS ook al Kobani in te nemen, maar toen slaagden de Koerden erin om met steun van PKK-strijders uit Turkije de stad te behouden en de aanval af te slaan. Frankrijk gaat luchtaanvallen uitvoeren op doelen van de islamitische staat in Irak. Dat maakt de president Hollande bekend. De luchtsteun is op verzoek van Irak. Hollande benadrukt dat het bij luchtaanvallen blijft en dat er geen grondtroepen worden ingezet. Voor de tweede keer in zijn carrière krijgt D66-leider Pechtold de debatprijs Algemene Politieke Beschouwingen. Volgens de jury is Pechtold scherp in zijn formulering en snel en effectief in zijn reacties. Met zichtbaar plezier legt hij het ene moment het kabinet het vuur aan de scheen als oppositiepartij... om een paar minuten later met evenveel vuur de oppositie aan te vallen als mede-ondertekenaar van de begroting. Zo staat in het juryrapport te lezen. Jongeren van de Nationale Jeugdraad waren twee dagen in de Kamer aanwezig en begrepen Pechtold het best. En daarom krijgt hij de klare taalprijs 2014. Deze prijs kreeg Pechtold al drie keer eerder. Het onderzoek naar het gebruik door militairen van verf met een kankerverwekkende stof wordt verder uitgebreid en versneld. Tot nu toe richt het onderzoek zich alleen op vijf werkplaatsen waar materieel van de NAVO werd onderhouden. Onder meer door het aanbrengen van een coating met chroomhoudende verf. Nu laat minister Hennis alle werkplaatsen onderzoeken waar is gewerkt met chroom 6. Het weer vanuit het zuidoosten breidde de buien zich langzaam noordwaarts uit. Morgen breekt in de loop van de ochtend de zon door. Verspreid over het land kan er een bui vallen, het vaakst in het oosten en noordoosten. Het wordt morgen 23 graden. Dit was het NOS Journal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. En die niet meer bestaat. Oftewel, Ravolva mensen geven er nog even een uh, snoeien aan. Uh, ik, ik geloof ook dat het een van de leden die uh, afgelopen dagen jarig was uh, geweest. Ik dacht dat het Jozef Reuser is. Die uh, zijn verjaardag heeft uh, gevierd. Een van de voormalige bandleden van uh, deze uh, scheterende band. Ravolva, uh, ze komen uit Haarlem. En helaas, ze hebben het niet gered. Uh, maar goed, uh, dat was Dark Heart Love. Welkom bij deze Alternative FM. Ik kijk naar uh, drie heren tegenover mij. De bassisten hebben ze thuisgelaten. Uh, we gaan zo direct natuurlijk uh, even uh, luisteren naar Dirty Colors. Doen we zo. Maar we gaan eerst uh, eventjes... Uh, want we gaan ze natuurlijk ook even kort introduceren hier uh, bij, uh, bij ons in het uh, programma. Uh, want ze hebben het, uh, nou, geloof, uh, het afgelopen weekend op Apple Pop gespeeld zeg ik goed, hè? De, ja, het wordt hier ook instemmend uh, geknikt. Het is een, uh, het is een uh, redelijk uh, groot uh, evenement daar in de Betuwe, in Tiel wordt het uh, afgewerkt. Ik denk dat er ook wel uh, meer illustere bands zijn geweest die daar hebben gespeeld. En de Dirty Collars je gaat wel ze horen in ieder geval. Dat, uh, dat is één ding wel wat zeker is, want als je op Applebops speelt... dan zal het op een gegeven moment toch ook wel uh, heel langzaam de goede kant wel uh, opgaan met uh, deze band. Ze zijn uh, normaal een beetje rauw en pittig... Maar nu hebben ze twee akoestische gitaren. En ik zie ook iemand met een. Ja, met een tamboerijn. Het zijn haast koorknapen geworden vandaag. Dus. Wat dat gaat, gaan we dus... Ja, dat is ook heel erg leuk. We hebben, we hebben altijd nog van die hele mooie studio managers die hier rondlopen. En die donderen dan een bord neer van CFM Zandvoort. Daar valt dan ook dit programma onder. Want dat moet ik er dan ook even bij zeggen. Wij mogen bij de gratie van, van de programmaleiding dit, dit allemaal doen op de donderdagavond. Dus dan weten we dat ook weer. Nou, dan heb ik alles gezegd wat ik moest zeggen. Dan gaan we eerst weer eens even naar het goede oude YouTube... Want uh, we hebben hem nog niet uh, voorradig, uh, die, uh, die hele fijne uh, single van Astrid. Het hele leuke was uh, dat Marcus en ik, uh, die zo direct ook een beetje het geluid gaat regelen van de band... van Dirty Collars. Uh, dat wij op, uh, op een avond hier uh, klaar waren met ons uh, programma. We hadden net Seattle or Portland hadden we gedraaid en we reden terug naar uh, onze slaapplaatsen. Want ja, wij moeten ook slapen, nietwaar. En op 3FM kwam ineens... ja. Dat vonden wij al heel raar. Dit nummer nog eens een keer voorbij. Hebben we toch wel een goede neus, denk ik eerlijk gezegd voor. Hier is Astrid en op 1 oktober komen ze dus met hun nieuwe album No Map or Address. En die zal gepresenteerd worden onder andere in de Overtoom 301 in Amsterdam. Hier is dus Astrid met Seattle op Portland. Was is uh, dat wij ze uh, ook nog een keer in onze oude studio hadden, en dat is uh, de helft van uh, de ruimte waar we nu in zitten. Dat uh, kun je nagaan, was nog kleiner als, uh, als hier. En dan was ook nog uh, dit wat we nu hier in deze uh, studio hebben, en waar ik nu achter ze zit, dat werd al uh, overgebracht hier naartoe. En toen hadden we nog een een uh, lollig mengpaneeltje. En ze kwamen uh, Bo Menning en uh, Julian Silke met een uh, simpel casiootje en een simpel uh, akoestisch gitaartje. En toen hebben ze al die. Ja, uh, toch wel uh, uh, volle nummers uh, teruggebracht tot akoestisch werk. En dat gaan jullie vanavond ook doen. Welkom, Rob, Martin en Jimmy. Zeg het goed? Ja, ja. ja je zeker. Bent. Links, jij bent Jimmy. Ik ben Jimmy, ja. Ja, en dan Martin en dan Rob. Ja, en ik ben keer. heel slecht in namen geworden de laatste jaren. Dus, dus daar moet merken. ik echt uh, heel. <laughs> ja, nee, er nee, is niks van te merken. Maar goed, <laughs> maakt niet uit. Uh, jullie zijn Dirty Colors... Yes. Laten we ja. eerst maar eens even beginnen bij het begin. Hoe is de band ontstaan? Uh, nou, we zijn denk ik Jimmy, ik en uh, de bassist. Uh, die de die is er niet heen. bij? Wie is, uh, wie is de bassist? Uh, Sean, Sean, Sean van der Kamp. De Kamp. En we ja. uh, zijn al drie jaar geleden begonnen... Met, uh, uh, met een soort van bedoeling om indie rock te maken. Maar gaandeweg zijn we de sound uh, hier en daar gaan aanpassen. En op een gegeven moment kwam dus een jaar geleden... kwam Rob de band in, de drummer... En die uh, heeft er wel voor gezorgd dat we totaal een nieuwe kant ingeslagen zijn. Nog steeds in die rock, maar wel ja. echt een hele andere sound. En nu hebben we Power. Ja, dus ja. een jaar lang zijn we nu echt vol bezig. Ja. Roep uh, is degene die uh, naast jou zit, uh, Martin. Ja, correct. Ja, hè? Ja. Dus uh, wanneer ben jij erbij gekomen? Ja, ik, even kijken. Uh, ja, een jaar geleden ongeveer. Een jaar geleden? Ja, ja. En uh, ja, indie, uh, dat is, is denk ik een beetje wat we net ook een beetje gehoord hebben bij Astrid. Alleen uh, jullie, uh, ik heb ook wat werk van jullie gehoord. Pittig en rauw, vind, uh, vind ik het zelfs nog. Ja, want wat was er dan van oorsprong? Was dat dan heel anders? Nou ja, van oorsprong deden we net iets wat... Uh, vrolijke muziek, denk ja, ik. lekker <laughs> ja. allemaal, denk ik. Ja. Is, is Rob ook een beetje de komische noot? Ben je dat ook, Rob? Een beetje de komische noot van de Ja, maar ik dat zeker. me die ook die wel de harde <laughs> <laughs> En Die zijn nodig, hè? De ja, nare ja, aan, uh, aan het Hof, ja. om het allemaal zo te zeggen. Uh, nu gaan jullie vanavond, uh, want uh, dit, uh, dit is akoestisch. Uh, hebben jullie daar enige? Uh, ja, Shuga, zou ik bijna. Uh, dat is misschien niet het goede maar uh, hebben jullie er wel. Uh, uh, ervaring en, uh, hebben, jullie, uh, hebben jullie de nummers ook wel eens omgezet uh, naar uh, ja, akoestisch? Ik moet, ik moet zeggen, we, zijn, uh, we hebben het wel eens een keer eerder gedaan, maar op zich zijn we de laatste tijd echt veel bezig geweest gewoon aan de set te bouwen. En, uh, ja, alleen maar uh, spelen. Aan. Ja, alleen maar spelen, spelen en, en natuurlijk de clip hebben uh, we hard aan gewerkt. Ja. Dus ja, dat is af en toe wel een beetje bij ingeschoten. De clip? Dus er ja. komt ook een clip aan? Die is er al. Die is, die is er al. Ja. Is er al. Ja, ja, ja. Maar, yes. Even kijken. Ga ja. ik even op, uh, dat, dat staat neem ik aan op uh, YouTube. Ja. YouTube hè? Ja. Ja. De Dirty. dan gaan we eens even zoeken. Ja. Dirty Colors. En dan moet, er, dan moet er iets uitkomen. Dan heb ik uh, A Look Back. Met, uh, de akoest, dat is een akoestische versie. Ja. Dat is een oude ja. inderdaad al. Dat is een oude. Ja. En uh, dan neem ik aan. Wat is uh, de nieuwe? De Amazon Girl. De Amazon Girl. Dat is, uh, dat is nieuw. Ja. Ja. Uh, even kijken. Het is dus een week oud. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Zo, die staat er dan nog niet eens zo uh, lang op. Nee. Is dit ook een beetje met een knipoog naar dat grote bedrijf in uh, Amerika? Nee, eigenlijk niet. Nee, nee, zelf niet geassocieerd. Ja, achteraf wel, maar niet tijdens het schrijven. Ja. Zoals... Hoe zit het? Uh, uh, uh, want jullie komen uit uh, de Betuwe, is dat, zeg ik dat goed? Correct. Ja. Ja. Uh, Hoe is het daar met de popcultuur? Is, is er een popcultuur? Ik weet van mijn uh, goede vriend uh, en fotograaf Ronnie van Schenkoff dat hij uh, wat doet, daar uh, in die contrijen. Uh, en die zegt ja, oh, er, uh, er is wel enige, uh, enige beweging. Is dat, uh, is dat wel zo? Ja. Kun je zeggen, van een beetje een popzien uh, in, in die streek? Hmm. Ja, ik denk dat overal wel liefhebbers van muziek zijn. En ja? Of niet per se, ja. Ja, bij ons is het wel uh, veel metal allemaal. Ja, veel metal. Ja, ja, dat Als het maar hard is, is het, uh, het mooi. <laughs> Ja, ik zou bijna zeggen, uh, dat doet mij dan denken uit, het, uit de tijd dat ik dan nog op vakantie ging op de Veluwe... ...waar hij dan normaal uh, dan behoorlijke, uh, ja, zijn voetsporen heeft nagelaten. Dus, hè, harde muziek in de poer is troef. Uh, <laughs> dus metal uh, is, uh, is, is, is gemeengoed. Ja, ja, ja. En, de, en dan komen jullie aan en dan hoe wordt daarop gereageerd? Nou, eigenlijk best wel goed. We ja? hebben een tijd terug hebben we nog een bandwedstrijd gewonnen, ja. uh, waar ook heel veel metalbands waren. Dus, uh... oh, even lekker onderscheiden van uh, de metalbands? Uh... Da, ja, ja, ik weet niet. Uh, in principe zullen ze niet echt per se op genre kritiseren uh, maar, mm -hmm. maar ja, we, hebben toch, we hebben toch gewonnen en daar waren we heel erg verrast. Dus we zijn niet met de uh, pek en veren uh, dorpen, wat is dat? Uh, nee, ja, nee <laughs> dat, dat, <laughs> dat, dat nog niet. Nou, dat is, <laughs> ja, maar uh, jullie hebben dus nu ook gestaan op pop uh, Hoe is dat gegaan? Ja, fantastisch. Veel aandacht gekregen ja. ook eromheen. Van de media ook? Ja, ja, we hebben 3 voor 12. Gelderland heeft ons gevolgd. Dat dus. is heel belangrijk, want als 3 voor 12 uh, zich ermee bemoeit, dan uh, kan, je de, kan je de donder op zeggen dat daar nog wel wat uh, uit voort uh, gaat, uh, gaat vloeien, denk ik. Ja, ze hadden lovende woorden over ons. Ja. En, uh, dat is echt uh, hartstikke fijn. En ze hebben ons nog gefilmd ook tijdens het optreden. En er komt nog een, een filmpje van uh, online met backstage en, ja. en het interview. Uh, nou heb ik dus, ja, de Amazon Girl, die, die ga ik dan eventjes zo dadelijk uh, gewoon uh, laten horen. Zoals die normaal gesproken klinkt. Uh, maar kunnen jullie hem ook vanavond koestie spelen? Of uh, zeggen, wow, dat wordt een beetje te, te, te de, dan ga ik jullie overvallen of zo, of niet? Nou, ja, we kunnen er wel even overleggen. Het moet wel lukken. Alleen als je daar niet ja. ja. mee is. Dat ja, is ja. ja, goed. Ik, ik, ik, ik laat me graag verrassen. Misschien dat het. Ja, dat, is, dat is het leuk. Van, hè, proberen of je hem ook op, op zo'n manier in kunt vullen. Want ja. dat. Dat zou helpen. Dan, dan, dan ben je echt een crack als, je het, als jullie dat voor elkaar weten te krijgen. Uh, dus, dus we gaan hem, we gaan hem draaien. Voor mij, part ook in de tweede uur dat je dat, uh, dat, je dat nummer uh, misschien uh, kunt spelen. Uh, denk er maar over na. Uh, ik ga niet het mes zo op de strot uh, gooien. Dat, zo zo zit ik ook weer niet in elkaar. Maar uh, jullie gaan zo direct wel wat nummers laten horen wat jullie op het akoestische repertoire hebben staan. Ja, zeker. Ja. Ja. Welke zijn dat? Kunnen jullie al een verklap? Uh, welke dat zijn? Uh, om te beginnen, tell me what you want. Tell me what you want. Yeah. <coughs> En uh, de andere moeten we even overleggen. Ja, ah, dan, dan wordt het dus uh, overlegd. Van, uh, van nou, uh, de, is het niet zoals uh, bij de Sixtijnse kapel dat we moeten wachten uh, ja. zes weken op wit rook? Uh, van wat er gaat gebeuren? Ja, of Ja, het gaat wel wit rook al. Nee, ja. uh, ja. dat, dat gaat wel. Uh, ja, oké. Zoals hebben een klein lage huis. Nou, we, hebben hier, nou, we hebben hier niet van die briefjes. Meneer Pastoor is hier niet aanwezig. Dus dat, uh, dat scheelt weer. Dus uh, in die zin is dat, uh, is dat uh, helemaal goed. Uh, ik zit te kijken van... Oh ja, hier heb ik hem staan. Moet ik even eventjes, uh, openen. Ik heb hier twee nummers. Do You Mind en Brimstone Hotel. Maar dat zijn uh, wat oudere nummers, neem ik aan. Uh, ja, ja, die... Zijn die nog representatief voor wat jullie zijn? Of... Uh ja Zeker. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Oké, okay, nou die gaan we dan misschien ook nog even straks laten horen. Tenzij jullie ze ook akoestisch gaan brengen. Ga je ja. weer overleggen? Ja. ja. Dat is leuk. <laughs> dus, ik heb er nou wel zin in uh, vanavond. Maar goed, nee, uh, dus we, nou ja, dat, dat gaat wel goed komen. Laten we eerst uh, even het, uh, het, uh, het werk laten horen wat uh, vorige week online is gekomen. Uh, hier is de Amazon Girl van Dirty Colors. Jongens, houden we wel van een uh, stevig biertje. Dat uh, hebben ze wel bewezen, ook uh, ten tijde van de Rob Ackdauwoord. Gaat uh, wel lekker. In de regio uh, hebben ze het al uh, redelijk uh, voor elkaar. Nu uh, moet het uh, nog uh, proberen of ze dat ook in Amsterdam uh, kunnen. Field of Steel. Uh, ze hebben, uh, uh, geloof ik, uh, twee jaar terug meegedaan aan uh, de Rob Ackdauwoord. Uh, hebben ze ook nog een prijs uh, weten te, te, te halen. En uh, ze hebben ook al gestaan op Bekersteinpop... Niet op het hoofdpodium, maar wel onder uh, de tent van, ik dacht, het oxy podium En dat is toch een redelijk grote tent. Waar ook onder andere een voormalige huisband van uh, de Wereld Draait Door heeft gestaan, Chef Special. En daar hebben wij ook wat mee, want ook die band is hier ooit geweest. Ja, 2009, maar dan moet je wel heel ver uh, teruggraven. We gaan eens even kijken hoe het met onze vrienden aan de andere kant van het, van het, van het, van het geheel staat. De heren Dirty Colors, ze zijn, ze zijn er klaar voor. Welk nummer gaat het worden? Tell me what you want. Tell me what you want. Nou, ik zou zeggen, laat horen. But I lost you halfway You had me at the start I don't no matter what you say It's not that I wanna make decisions based on everyone Opinions I wanna try and make it work But I don't think it should Based on everyone's opinions Wanna try, make it work But I don't think it should And You might feel like your life, But it's not that you decide What is wrong and what is right And just how you feel inside You have me at the start But I lost you halfway You have me at the start I don't matter what you say It's not that I want to make decisions based on everyone's opinions. I want to try and make it work, but I don't think it should. Ja, ja, ja, ja, ja. Dank jullie wel. Heren, uh, ik wil uh, alleen maar even zeggen... Uh, het is wat uh, de jury rapport al een keer heeft gegeven... Uh, uh, laten weten, de, uh, de parel van de BTW heeft dat uh, laten weten. Een band van nu. Ja, ik kan niet anders zeggen. Uh, en een pareltje, dat zit toch ook wel in dit nummer. Uh, dus ik, ik, ben, uh, ik word hoe langer hoe enthousiaster achter deze microfoon. Ik denk, ik, ik, ik voorzie jullie ook echt wel een, een, een, ja, wel een gouden toekomst, eerlijk gezegd. Dus. Dus dat uh, gaat hem uh, gaat een, gaat een wel worden. Uh, ik zou zeggen... neem plaats weer zo direct achter uh, de gewone uh, ja, uh, spraakmicrofoons. Dit waren de muzikale microfoons waar jullie uh, net achter hebben gezeten. Gaan we nog even over jullie band hebben. En dan gaan we straks in... Uh, ik denk misschien dat we nog vlak voor negen, zo rond tien voor negen, misschien nog een nummer. Dan mogen jullie al heel stiekem na gaan denken wat jullie dan willen, willen, willen gaan uh, spelen. Dus uh, dat, uh, dat, dat geef ik dan maar mee. Uh, maar e eerst gaan wij natuurlijk nog even muziek uh, draaien. En dat is een band die binnenkort ook nog uh, langs gaat komen. Niet om te spelen, maar wel om te vertellen wat ze al aan muziek hebben gemaakt. Het is dus een Rotterdamse band. En dan uh, gaan we het hebben over Penelope. En dat nummer wat ze nu hebben... Vooruitgeschoven, dat heet Bounce Back. I'm gonna, I'm gonna. Ja, ja, ja, ja. Ik, zit, ik, zit, ik zit een beetje te rotzooien. En wat, uh, wat krijg je dan? Ja, dan, dan, dan zit je weer even helemaal niet goed op te letten. Uh, want ik woes, moest nog even iets... Uh, wat ik, ik zit me te verbazen. Ik had dan gewoon uh, een beetje, uh, een tijdje terug opgespoord. Uh, en ik had een zipbestand. Staan die bestanden er niet in? Dat, dat, is wel heel erg dat kan alleen maar weer hier gebeuren. Ik ga eens kijken of, uh, of ze er nu allemaal wel uh, netjes in komen. Maar dan moet ik weer dit programma afsluiten... En vervolgens... Uh, uh, hier ga ik niks uh, over vervangen. Huppatee. Uh, ik ga jullie weer eventjes wat, wat vragen stellen. Want uh, ja... Uh, we hadden het net over bijvoorbeeld... Uh, het, het werk wat jullie aan het maken zijn. Hè? Yes, yeah. uh, want, ja. Want het, het is zo dat, uh, dat je dan uh, bezig bent... Uh, net zoals ik. Uh, net, uh, en dan vergeet ik ook even het een en ander. Maar uh, als je nummers schrijft... Dan kom je even niet toe aan het... Akoestische en dat is, willen jullie dat wel uh, ook, echt uh, uh, iets, iets uh, ook in die zin. Want ik bedoel, als ik net zit te luisteren, dan denk ik: nou, pff, de, de, de zitten daar zit ook muziek in, uh, om het dan maar zo te zeggen. We vinden ja, we zijn uh, sowieso altijd wel fan van akoestisch spelen. Dus ja? we zijn uh, we hebben alleen enorm veel effecten gekocht. <laughs> Ja, wat, wat, wat voor effecten uh, wat, wat gebruiken jullie dan als ja, je. Alles en nog wat. Vooral veel uh, reverb en uh, delay uh, pedalen en zo, dat soort dingen. Oké, okay, dus uh, voor, het, uh, voor het, bijvoorbeeld het, uh, het geluid uh, wat, wat te versterken ja, of Ja, precies. Om ja? wat, uh, wat, uh, wat sfeer, ja, eigen sfeertje neer te zetten of ja. zo, zou ik het maar zeggen. Ja. Nou ja, oké. Okay. Uh, de, de EP, die, uh, want hadden jullie het al, uh, dat lieten jullie al teerloos vallen. Wanneer moet die, uh, moet die gaan komen? Uh, we, een, we zijn nu bezig met een EP aan het verzamelen qua materiaal. Maar we hebben wel een single die komt uh, gaandeweg uit. Waarschijnlijk ja. binnen een week. Maar we zijn nog allerlei verschillende platforms waar die op uit moet komen. Zijn we mee aan. Het uh, mag ik wat zeggen? Ja. Zet hem ook even op Bandcamp, want daar zijn wij dan een enorme fan van. Dus, Tuurlijk. Uh, uh. Dus, uh, het is voor ons uh, prettig om uh, gelijk... Hup, ja, net even niet om met het bestanden uitpakken van die ene bent, maar goed. Uh, ja. <laughs> maar uh, het, is, uh, het is wel fijn als uh, ja, platform uh, om de muziek te verspreiden. Dat is voor ons uh, fijn, want je hoeft het alleen maar in een mp3. En we hebben zo'n uh, fantastisch programma waar je dat allemaal in kan zetten. En dan uh, ja, heb je een heel, bijna een heel radioprogramma wat je er aan op uh, kan hangen. MP3 iTunes is wel heel erg leuk, maar dan moet ik alles eerst weer van mp4 naar mp3 omdat het programmaatje wat wij gebruiken om onze uitzendingen te doen, het niet vreet. Daar dus <laughs> ben je heel veel tijd aan kwijt, Steve dus... Jobs. Ja, dus, yeah. Yeah. jobs yeah. <laughs> ja, Marcus naast mij is niet echt een… Ja, ben jij eigenlijk een fan, jij was ook niet echt een fan van Steve, uh, Steve je weet wel, hè? Ja, van zijn afgekloven appel, nee. <laughs> nee, daar had jij niet zoveel mee op, hè? Nee, uh, ja, Marcus is, uh, is wel zit in de ICT en heeft een uh, goed oorvoergeluid. maar hij is niet echt een fan van de van de Apple-industrie in ieder geval. Dus, uh, ik kan daar inkomen. Ja. Ja. Ja. Uh, gaan er wel eens regelmatig dingen.? Want wat nemen jullie, uh, nemen jullie bijvoorbeeld ook op, uh, op apparatuur, Maar uh, ge, ge, wat voor gebruik je dan eigenlijk? Want dat is ook even. Ja, maar, nou. dit <laughs> maar als je dan ja. zo uh, heel duidelijk ja. laat horen: van ja, uh, wij houden niet uh, nou, ja, van, uh, van jobs en uh, consorten. Oh, nee, dus we hebben ja. interne conflicten over, over jobs, denk ik. <laughs> ja. Als je, uh, ik, ik heb gewoon een iPhone en een ja? MacBook. Ja. <laughs> maar ik en ben ook, ja. alleen maar voor school moest ik dat doen. Oké, oké, oké. Dus dat is wel heel, du heel duidelijk. Uh, maar goed, uh, want uh, even, wat is ook wel aardig. Uh, zijn jullie echte broodmuzikanten of uh, hebben jullie ook nog uh, joppies naast de, de muziek? Uh, nou, we hebben nog. Ik één... zie Rob knikken en <laughs> zo van: uh, oh, ik heb uh, misschien nog wel een baantje ernaast. Uh. Ja, ik heb nog wel een baan ernaast. Ja. Uh, ja, wat doe jij dan? Ja. Ja, ik werk uh, part-time als kok. Als kok? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Dus, uh... Ben je, uh, je sous-chef of uh, mag je ook nog de lakens uitdelen ja, ja, in de keuken ja, in ja, en ja, zeggen kan... van... Uh, luister, ik wil dit uh, zo hebben, zo hebben. Ik, ik mag wel de lakens uitdelen, ja. Ja? Ja, oké. Dat is wel, we wel, wel we een lekker gevoel, zeker? Ja, ik ga wel op een streepje staan. Hoor. Ja? Ik wil, uh, <laughs> wat, wat, even, even maar uh, kan jij je... Dat vind ik ook wel leuk. Als jij kok bent en jullie gaan op pad... Kook jij dan ook voor de jongens of niet? Uh, nee. Nooit gedaan. Hoe nee, nee. is het dan, dan ergens stoppen bij de, bij de plaatselijke Big Mac of uh, Burger King? En, uh, Meestal de... gewoon een vreedvuur in. Peter uh, ja. ja. ja, ja, de Ja, Dat, dat de is een muzikantenmaaltijd wat er dan gehaald wordt. Oké. En jij, Martin? Ik ben recentelijk afgestudeerd. En ik ben aan het sorceren. Maar nu kan ik nog eventjes volheid muziek maken. Maar daarna ook wel hoor. Kijk, ja. uh, muziek is gewoon uh, belangrijk. Ja, hoe, is dat, uh, uh, hoe is dat, uh, ben jij eigenlijk ook, kom je uit een muzikaal uh, Mijn vader is drummer geweest. Dus, uh, uh. Bij een band ook? Uh, ja, ja, ja, de Freebies ooit. <laughs> heel lang <Ja>. geleden. <laughs> moet ik wel heel erg na gaan denken. Is dat een band uit de jaren tachtig? Uh, nou, iets, iets verder terug. Zeventig <laughs> zelfs al? Ja, ja. ja ze hebben dus... zelfs op dezelfde avond als Jimmy Hendrix ooit gespeeld. Ben ik heel erg zo. Dat zegt je al dat. In eenzelfde avond waar Jimmy Hendricks aanwezig was? Ja, als in een soort van evenement. Oké. Maar toch, ik kan het hem niet nadoen. En jij, Jimmy? Ik werk. Ja? En ook een muzikale achtergrond? Ja, eigenlijk niet. Nou, wel veel thuis meegekregen eigenlijk wel. Wat stond er bij jullie al zoal op Rob? Thuis? Uh, vooral Mies Bouwman eigenlijk wel. Mies Bouwman? Ja. Nee, nee, nee, ah, dat is nee, nee, geen nee. muziek, uh, maar dat nee. is gewoon een televisieprogramma. Nee, jij was er wel op. Ja, uh, ja, toch wel echt, echt de, de, de, de stereotype dingen. Gewoon, ja, Bob Dylan en, en, en, en uh, natuurlijk de Ronnie Stones. De rolling Stones, en, en, rolling Stones ook. Uh, ja, Crosby en uh, ja, alles. Audi, Audi. Ja, oké. Okay. Dus want, want als ik, uh, ja, ik bedoel, uh, jullie muzikale, of de muzikale invloeden, de Strokes, Arctic Monkeys, editors haal ik er zeker wel uit. Uh, Bombay Bicycle Club. Ja. Het, is wel een, uh, het, is wel, het zijn wel invloeden. Ja, ja, ja. Zeker. zeker. Luisteren jullie uh, die ook helemaal af? Of. Uh, wat, wat, wat spreken jullie in die, in die, nou laten we zeggen, bijvoorbeeld uh, de Strokes bijvoorbeeld aan? Nou ja, die, dat zijn we eigenlijk, toen we pas begonnen met de band zijn we daar helemaal, waren we daar helemaal gek van, en daar, uh -huh. vandaar ook dat we toen wat, wat ja, vrolijker niet zozeer, maar uh, die, je hoort het nu niet echt meer terug, de Strokes denk ik. Nee? nee? nee. nee. Wel, uh, wel een uh, littekens achtergelaten zeg maar. <laughs> ja, ja. ja me, dat is een mooie beschrijving. Nee, ja, ja. Ja, nou ja, het heeft, wel, het heeft ons wel geholpen in ieder geval om onze weg te vinden. Ah, ja. Zeker. Want uh, ik, ik, ik, heb, uh, ik heb wat van de, van de Strokes, maar bijvoorbeeld ja, op YouTube dan, uh, Reptilia. Dat is zeker Ja, vooral de oude Strokes vind ik wel cool. Ja? Ja, Ja. ja dat is uh, vijf jaar geleden is hij uh, erop uh, gezet. Zullen we dan eens eventjes uh, die er maar eens even bijpakken? Dan uh, kunnen we misschien even, uh, echt uh, horen waarom dat zo is. Je zijn ze, de Strokes. En dat waren ze. De Strokes met Reptilia was dat hier bij Alternative FM. Eén van de invloeden van de band die hier speelt. Nu zitten alleen Martin en Rob klaar. Of gaat ook Jimmy mee, meedoen? Dat is nog even de vraag. Gaat het gebeuren dat Jimmy ook meedoet of niet? Ja. ja, ja. Oké. Okay. Goed, uh, dat, wa dat, wa dat waren de er dus straks nou even tot, uh, in afwachting uh, totdat uh, ook Jimmy klaar is met uh, het stemmen van zijn uh, gitaar. Uh, ga ik nog eventjes uh, gewoon even buurten op die uh, fijne uh, website van die jongens. Want dan uh, kan ik misschien nog eventjes iets achterhalen wat, uh, wat nog uh, gaat uh, spelen en gaat komen. Tenminste, uh, als ook... Uh, de website en uh, onze vrienden van Google uh, ook nog even mee willen werken, dan heb ik een uh, heel fijn, heb ik hier nog uh, media. Dus dat is, ja, dat is... Uh, Daar -da -da staat wel wat op, maar... Het nieuws... Uh, de Amazon Girl, die is uh, vorige week dus uh, online gekomen. Uh, dan heb ik nog eventjes uh, de video's, foto's... Gigs. Kijk, dat is altijd wel heel erg uh, fantastisch wat ik hier uh, heb staan. Maar dat... Oeh, ja, de 21ste september. Dat is, uh, dat is volgens mij dit, uh, dit weekend, uh, Martin. Klopt, hè? Ja, dat klopt. We hebben, uh, Cultuurpodium een Fruitcorso, geloof ik, zie ik hier staan. Klopt, ja. ja, ja. Die zijn nu momenteel gescheiden, Appelpop en uh, Fruitcorso. Mm -hmm. En uh, Nu hebben we de kans gekregen om uh, in ieder geval ook op uh, Fruitcorso te kunnen spelen. In het ja. Kalverbos. Voor muzikale monumenten. Die, uh, die ze verzorgen veel uh, muziek ook voor... Uh, op plekken waar uh, die momen, monumentaal zijn, om te zeggen. En dan zetten ze daar uh, een, wat acts neer. Dat is uh, hartstikke gezellig. Dus... Het kan heel erg leuk worden. Ja, zeker. Ja. <hums> en het is thuiswedstrijd. Uiteindelijk wel, want jullie komen uit Tiel, toch? Yes. Goed, de band Dirty Colors uit Tiel. Helemaal hier naartoe gekomen bij ons aan de kust, hier in Zandvoort. Welke gaan jullie spelen, Martin? Uh, een oude Open Season. Open season. Even lekker even pauzeren, want uh, we hebben nog uh, zo'n vijf, uh, vijf minuten voor, voor het, uh, het nieuws van negen uur uh, eraan komt. Uh, dat doen wij, en dat doen we ook niet zomaar. Uh, Jason Waterfall, die gaat uh, morgen in uh, Staten, in, uh, in Utrecht, gaan zij, een, uh, gaan zij wat doen. Dus, uh, ik denk wel, <laughs> verdorie. Uh, dan, gaan ze wat, uh, dan gaan ze in Café Staten gaan ze al hun EP presenteren. Dat, uh, dat gaan ze doen. En uh, we hebben die EP ook bliksemsnel hier eventjes gauw uh, hier liggen. Want ja, uh, als zij morgen in Café Staten die EP gaan presenteren. Het is uh, de EP Jason Waterfalls. Uh, een paar weken terug... Uh, ...ging op een gegeven moment een duimpje van Jeroen van Driel... ...en dat is een van de bandleden van uh, Jason Waterfalls... ...en ja, dan wordt mijn nieuwsgierigheid uh, gewekt... ...gezegd van, uh, nou, dan wil ik wel eens even weten wat voor band dit is... ...en uh, inderdaad, het is een, een prima band... ...en tot aan het nieuws van 9 uur gaan we dus uh, The Room... ...voor de Broken Heart nog even draaien. En daarna zijn we natuurlijk nog terug met de heren uit Tiel...